Kijk eens aan. Nog geen tien uur en bijna iedereen is er al. Wat een ijvel, alsof ze op de laatste dag nog even een goede indruk kunnen maken. Ja, ja, het nieuwe jaar komt eraan en dus, pro-motie's. Hey, papa, was mevrouw de grote vroeg thuis gestaan? Dat vraagt u alleen maar om het te pesten. Ja, of moet mevrouw uw echtgenote weer eens op ziekenbezoek? Ja, mevrouw uw echtgenote brengt wel veel tijd aan het bed door. Hè? Ja, het ja. is natuurlijk wel saai hè, dat ze zo vaak van huis weg is. Maar ja, naaste liefde kost tijd hoor, papa Savon. Ja, je naaste dat kost veel tijd. Nee, ja. nee, nee, nee. Mevrouw Savon is de naaste liefde zelf hoor. Niet, papa Savon? Mevrouw uw echtgenote stort zich toch met hart en ziel op het ziekenbezoek? Heus, niet met hart en ziel alleen. <lacht> eh? Savon... Papa Savon, wordt u wat gevraagd? Ik vroeg je iets. Ja, meneer Kastler. Ik vroeg of mevrouw uw echtgenoot de erk thuis kwam gisteravond. Dat viel wel mee, meneer Kastler. Ze was niet zo heel erg moe geloof ik. Ah, ik ben blij dat te horen. Ja, ja, daar moet je op toezien hoor, dat mevrouw uw echtgenoot zich niet te veel eens <laughs> Nou, waar zit je dan? Je moet nog dankbaar zijn ook, het weet je best. mijn God wat een leven. een saai en armoedig bestaan. Moet dat nou zo doorgaan? Dat ging terwijl ik moet er niet aan denken. Kachelet, Toulon, leg hem op de stapel, kunnen ze eens wachten, want u weet er van geen ophouden. Ja, we denken die Leibold, dat is helemaal stapelgek geworden. 32 spoedzakken alleen van Toulon. Of ze dat de enige haven in Frankrijk hebben, we ons hier meer het werk dan, dan vier andere havens tegelijk. Ja, je kunt wel merken dat het weer tijd voor promoties wordt, hè? Wat een ijver. Onverdient oh, zij wat al die handels vandaag ook niet te klagen? Het is nog geen tien uur en iedereen zit al op zijn plaats. Zelfs Pieter Loo. Wat zeg je daarvan? Zeg, wij mogen wat vroeger zijn dan anders, maar wat denk je van die heerlijke daas? Die is altijd zo vroeg. En dan je, en maar werken. Ja, die lesables zal het nog ver brengen. Maar ik blijf liever op mijn salaris staan, omdat ik me zo ga zitten uitsloven. Ja, dat kan jij nou wel zeggen. Maar jij hebt toch ook gezorgd dat je op tijd op kantoor was, of niet soms? Ik laat niemand over mijn rug geen carrière maken. Als jullie allemaal opeens zo vroeg willen komen, dan doe ik mee. Maar die lesamelen maakt het echt te erg. Daar walg ik van, zoals die om de chef heen kwamen. Kan ik u ergens mee helpen, chef? Zal ik uw werk overnemen, chef? Zal ik uw neus even sluiten, chef? Chef. <laughs> Denk je nou echt dat hij het nog eens ver zal schoppen? Die sloopt er niet voor niks zo uit. Wij denken alleen aan het eind van het jaar op een kans op promotie... ...maar die Le Sable, die denkt het hele jaar door aan iets anders. het is... zou wel wat moois zijn als die een promotie zou maken. Denk maar niet dat ik dat zou pikken. Nee hoor. Dan gaan de poppen aan het dansen, dan zullen jullie wat beleven. Als hij promotie maakt, dan stap ik linia acte naar de chef... ...en dan zal ik hem eens het een en ander onder zijn neus wrijven. Ja, jazeker. Ik laat die met mijn me solder door niets en niemand. Natuurlijk. Die Le die zal het nog eens kruisschoppen. Het zit er dik in. Dat denkt hij, dat denkt hij. Maar reken maar dat ik daar een stokje voor zal steken. Bedenk het daar maar gerust op. Daar kun je dan meteen mee gaan beginnen, Boisel. ik heb morgen zeggen dat hij alweer op de lijst staat? Jazeker, je goede collega Le Sable, promotie. Je bent weer eens gepasseerd, Boisel. Ik laat die met mijn me solder door niets dan gaan de pop van de dansen, dan zullen jullie wat beleven. Dat zou nog wat moois zijn. Goedemorgen, Dat Dag, meneer de Snowden. Je werkt vandaag? Ja, natuurlijk Toulon weer. Maar liefst met 32 spoedzaken. Je kunt u merken dat het tegen niet weer aanloopt? Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, geef me eens even gauw het dossier, Chapelou. Uh, bevoorrading Toulon, ATV 1885. ATV 1885. ATV 1885. 39... De chef heeft er drie documenten uit laten opvragen. En die zijn nog niet retourneerd. Ja, dat weet ik. Die liggen ter afhandeling op mijn bureau. Dankjewel. Tot ziens. Alsjeblieft. Zeg, je me daarvan. Ik denk nu al dat hij chef is. Geduld, mijn heren, geduld. Dat wordt hij ook vast en zeker. Alsjeblieft, kusselen. Morgen, heren. Morgen. Niet door Morgen. Niet door Even een dutje doen. Wel het rusten, meneer de chef? Het is natuurlijk heel laat geworden gisteravond. Ja, eerst naar de schouwburg. Dan nog wat napraten in een duur nachtrestaurant. Ja, de jonge actrices die praten, wat daarvan. weet jij natuurlijk alles vanaf, hè? Goed gezegd, Kastjewel. Ik, met mijn salaris. Ja, hoor hem. De chef moet ervoor betalen, maar jij niet. Ja, zeg, maar zij. Heb je nog nieuwe veroveringen gemaakt? Nog wel, nee, Kachelijn, je hebt een verkeerd idee van mij. Ik ben serieus geworden. Ah, oh, sinds wanneer dan? Nee, ik meen het. Ik heb schoon genoeg van de reputatie. Ik moest maar eens trouwen, denk ik. Ja, heeft een of andere boze echtgenootje misschien bedreigd. Dat zou me niks verwonderen. Of ben je van hopen verliefd op een non geworden? Anders kan ik die plotseling overzwaaien echt niet begrijpen. Jij niet trouwen? Nee, daar aan had het minister. Dat denkt nou iedereen van me. Daarom houden ze die mooie dames bij me weg. Ja, dat zijn wij zo, ik van maar als vaders wel al onze dochters verplicht. Ja, precies, hij heeft gelijk. Wat voor kansen hebben die onnozele ganzen tegen jou? Ja, Toch geen enkele, hè? Tegen zo'n verover haar geen enkel opvoeding. voeding. Nou, wees nou serieus, Kastelaar. Nee, nee, nee. oh, maar dat werkt, dat werkt. Je weet dat ik je graag mag. Maar ik zou het niet wagen jou bij me thuis uit te nodigen. Papa ja. is er van? Kastelaar heeft gelijk maar ze. Hij wil juist een kat een spek binnen, of niet ja, zo. Precies, precies. Ja, precies. Ja, precies, maar de arm nog. Nou dus met mij toch het precies hetzelfde. Iedere avond denk ik, wat lijkt me dat nou gezellig... om met die bovenste beste mazen een partijtje te dammen. Maar ja, dan kijk ik naar mijn lieve vrouwtje... en dan denk ik, nou nee, toch maar beter niet. Oh, maar jouw vrouw ja, een Mooie vrouw, neem dat van aan. Oh, tuurlijk, tuurlijk, geloof ik meteen. Maar jij moet van mij geloven, een getrouwde vrouw raak ik met geen vinger aan. En, en wat doe je dan met die andere vingers? Ah! Nou, Charlotte, je wilt het toch zeker niet laten staan, hè? Eet nou toch wat? Ik heb geen trek meer. Ah, natuurlijk wel. Het is een heerlijke kip. Niet waar, Coralie? Nou, papa. We eten trouwens veel te vaak kip. Mm. Veel te vaak. Zo, vind je? Nou, er is misschien wel een reden voor, zusje lief. Misschien is daar wel een heel goede reden voor. En wil je die reden zorgen? Wil je weten waarom we zo vaak kip eten? Omdat kip voedzaam en niet duur is. Daarom eten we geregeld kip. Niet vaak, maar inderdaad met regelmaat. Het valt namelijk niet mee om rond te komen met dat kleine salarisje en dat kleine pensioentje van me. Vooral niet als je een zuster in huis hebt die wel klaagt, maar niet mee betaalt. Zo, dat wil ik je maar even vertellen. Jij weet heel goed waarom ik zo zuinig ben op mijn spaarsenkjes, César. Als ik net zo geleefd had als jij. Dan zou ik nou op mijn leeftijd ook nog hebben moeten werken, net als jij. Maar nee, ik heb het veel beter bekeken. Geef dat maar toe. Zeg, haal eens een glas voor me. Nou, ja, hoe jij het bekeken hebt, dan hoef je hier niet te vertellen wat het kind bij is. Ja, ja inderdaad. Ja, ik heb het goed bekeken. Uh, ik heb het uh, al toen je die 500.000 eenmaal had. Afgezien van de manier. Waarop je ze verdiend hebt. Zeg, wil jij wel eens even in je mond houden waar het kind bij zit? Zij is als je zo begint, dan liever naar mijn kamer. Dit zijn echt geen manieren meer. Hm. Oh ja, Ach, je hebt het nooit in het leven verder weten te brengen dan tot sergeant. Dus kan ik je eigenlijk helemaal niet kwaal, hè? Eh, is nog fout. De, kan ik je niet kwalijk nemen. Omdat ik gewond raakte. Oh ja. Ja, eerst in Senegal, en Tot twee ja. wat doen in Indochina, tot twee ja. wel toe. Ja, ja. Anders dan had ik misschien wel... Een... Je, je is misschien wel kapitein geworden, ja. hè? Of generaal. <laughs> nou ja, hoe dan ook... Je mag nou heel erg blij zijn met je armzalige kleine pensioentje. En zij, dat arme kind... had genoegen moeten nemen met de iedere man die zich aanbiedt. Maar gelukkig heeft tante charlotte zelf geen kinderen. Gelukkig voor haar. Nou kan ze tenminste kieskeurig zijn en de keus van de echtgenoot. Ja, dat is een goede partij, Coralie. Dankzij mijn zuinigheid. Die vader van jou begrijpt niks van het leven... Ja, mijn moeder zal er is met hem getrouwd uit liefde, zoals ze dat zo mooi zeggen. Zo. Uh, liefde, wat heeft dat er gebracht? Moet dat nou, dat ik het bij? Ach, kom. Alle pasgetrouwde mensen zijn gelukkig. Zolang ze het duurt. Ik heb tijdens dagen gehad. Ja. Het leven is hard voor me geweest, mikkelhard. Ja, ja. Maar dat hoef jij me niet te verwijten. Omdat jij toevallig meer geluk hebt gehad. Ja, jij noemt het geluk en ik noem het beleid. Zeker, zeker, ik heb het beter bekeken dan jij. En daarom heb ik nou centjes op de bank en niet zo weinig ook. Ja, maar mee dan uit het huishouden, oma, hè? Dan kan iedereen rijk worden. Ja. Kom nou, wat maakt dat nou uit? Niks toch? Alles is toch later voor je dochter? Alles wat ik gespaard heb, is voor Coralie. Dat weet je toch? Wij oudjes, we tellen toch niet meer mee? Maar Coralie, hè... Ach, kind, laat die domme papa van jou toch al een goede man voor je vinden. Ik wil zo dolgraag nog neefjes en nichtjes om me heen hebben. Dat hoop ik nou nog te kunnen meemaken. Daar bid ik voor iedere dag op mijn blote knieën. En jij, Coralie, jij kan me gelukkig maken. Hé, schat, wie weet hoe kort ik nog te leven heb. Hoor je dat, César? Hé, toe, wacht nou niet te lang. Nee, ja, niet makkelijk. Je wilt dat ze een goede partij doet. Iemand met de toekomst. Iemand die het vers zal in, in de wereld. Mm -hmm. Ja, zeker, natuurlijk wil ik dat. En weet jij dat soms zo iemand? Ja, misschien wel. Misschien wel iemand die afdelingschef kan worden. Of misschien wel hoofd van het departement. Ik wou nu hè. Dan ga jij eens even koffie zetten, kindje. En als je dan de koffie klaar, breng je dan de kaas mee hier en zo. Hm? Wie dan? Die ik ook op het die zal het zeer zeker uh, verbrengen. Oh, ja, verbrengen. De, de, de, die man die. die zal uh, wel zeker weten dat hij. Uh, nou ja, ik bedoel de bruidschat. Het is een uh, verstandig iemand. Ja, ja, ja. En uh, hij zal het verschoppen trouwens, dat zegt iedereen. Je is iedereen? Nou, ja, nee, voor jezelf. Wel dat je het met mij eens opzij. Hoe dat? Komt hij dan hier? Ja, dat is te zeggen. Maar nou, ja, ik heb je toch gezegd dat het een verstandig man was. Ja. Uh, ik moet het natuurlijk wel kunnen laten doorschimmeren dat het een. Uh, Interessant huwelijk is. Ja, maar je kan toch tegen hem zeggen dat Coralie alles van me erft? Een miljoen, een volgedegen miljoen. Ja, ja jij kunt wel honderd worden. Uh, nou ja, en dat hoop ik dan ook natuurlijk. Hè. Daarom wil ik ook hebben dat je lekker eet. En, en, en daarom maak ik me ook druk voor je. Ja, jij moet oud worden. Jij moet heel, heel erg oud worden. Dat is mijn liefste wens. Maar ik denk niet dat ik zo oud word.